En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. In Groningen, Friesland en Noord-Holland blijft het weeralarm voorlopig van kracht. Volgens het KNMI houdt de overlast door sneeuwjacht nog een groot deel van de dag aan. Door de harde wind kunnen sneeuwduinen ontstaan en is het zicht slecht. Vooral in het noorden zijn de wegen slecht begaanbaar. Op de snelwegen is vaak maar één rijstrook bruikbaar. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en de Oostwaardersdijk zijn vanwege de stuifsneeuw afgesloten. De busmaatschappij Qbus heeft in het noorden van het land veel last van de sneeuw en gladheid. In Emmen, Hogeveen, Meppel, Zoutkamp, Uithuizen en Appingedam ligt het busverkeer stil. Vanochtend vroeg ging Q-Bus er nog vanuit dat de meeste bussen konden rijden. In onder meer de stad Groningen en tussen Winschoten en Assen rijden nog wel bussen, maar veel minder dan normaal. De NS heeft vannacht op een aantal trajecten treinen laten rijden om te voorkomen dat de wissels zouden vastvriezen. Net als gisteren is er een aangepaste dienstregeling. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, Harry Reid, heeft zijn excuses aangeboden aan president Obama. Aanleiding daarvoor is een boek over de presidentsverkiezingen van 2008, waarin Reid wordt geciteerd. Reid zei tijdens de campagne dat Amerika klaar is voor een zwarte president en dan vooral voor iemand als Obama. Een Afro-Amerikaan met een lichte huid zonder het dialect van een neger, tenzij hij dat dialect wil spreken. Reid perteurt zijn woordkeuze en biedt aan alle Amerikanen die hij heeft beledigd zijn excuses aan. Obama heeft de excuses aanvaard. Jemen kan rekenen op Amerikaanse financiële steun in de strijd tegen Al-Qaeda, maar Amerika stuurt geen grondtroepen, dat zegt de Amerikaanse generaal Petraeus. Petraeus was op bezoek in Jemen om over de terreurdreiging te praten. Jemen staat weer in de belangstelling door de mislukte aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven Detroit. De Nigeriaan die de aanslag pleegde, zegt te zijn opgeleid door Al-Qaeda-strijders in Jemen. Het weer. In het hele land is het op verschillende plaatsen verraderlijk glad door sneeuwval of stuifsneeuw. Verder zijn er plaatselijk sneeuwduiden ontstaan. staat een stevige noordoostenwind en de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Boulevard. Wel, goeiemiddag, muziekvrienden van de Muziek Boulevard. Het is 6 minuten over 12 en deze was een beetje uit de oude doos. Spendau Ballet en Highly Strong. Ja, waar kennen we kennen ze ervan, uit de jaren 80 natuurlijk, hoe kan het ook anders. En uh, dat heeft alles te maken met een revival van Spendau Ballet. Want ze hebben onlangs weer eens een aantal optredens verzorgd hier in Nederland. En volgens velen was Gary Camp een beetje in omvang toegenomen. Maar dat mag uh, volgens velen de pret niet drukken. Want ja, hij heeft toch uh, het uh, stemgeluid wat hij in de jaren 80 ook had. Dit was uit de jaren 80. Uit het midden van de jaren 80 zelfs. Welkom op deze witte zondag 10 januari van het uh, nieuwe jaar. Vorige week uh, toen, uh, liep ik ergens uh, te scheppen op een waddeneiland Met al dat sneeuw. En nu uh, zit ik gewoon weer tussen alles en nog wat. In, in, uh, in het centrum van Zandvoort. Op het gasthuisplein. Daar is het compleet wit. Dus uh, straks gaan we eventjes kijken wat onze weerguru Lex van der Hoornen allemaal heeft uh, te vertellen over dat weer. En wat is er vandaag allemaal te beleven voor zover je er allemaal nog een beetje doorheen kunt komen. Want uh, dat is uh, vandaag zondag 10 januari. Het is allemaal een beetje moeilijk. Ik zie nu ook weer een gezinnetje voorbij komen in een, uh, met een wandelwagentje waar een kleine in zit. En één kleintje zit dan tussen vader en moeder in. En het is allemaal allemaal langzaam. Het gaat ook echt met... Uh, met een snelheid, jongens, van... Nou, laten we maar er maar over ophouden, over die sneeuw. Het mag misschien voor de, de kleinen onder ons uh, wel heel erg prettig zijn... ...maar moet je de weg op, dan is het toch weer een heel ander verhaal. Goed, uh, weer eens even een uh, vrolijke begin uh, maar, uh, doen hier bij ZFM Zandvoort. Uh, dit is een uh, wat minder bekende hit van Billy Joel. Ik kwam er niet verder mee in uh, de hitparades. Sterker nog, geloof ik, alleen maar een tipparade noteren. Hier is Pressure. Je denkt, uh, ik gooi even een, een mooi spotje ertussendoor en dat spotje blijft uh, gewoon uh, weg. Uh, misschien dat, ik, uh, dat hij hieronder zit. Uh, zullen we eens even kijken. Dat is altijd heel erg leuk en gezellig. Hier in de studio maar eens eventjes even kijken hoor. Doet hij het? Doet hij het? Doet hij het? Nee, hij doet helemaal niks. Kijk eens even. Nou, is ook weer eens even een kwestie van uh, misschien weer eens een oefenietje doen. Nou, laten we maar eens eventjes weer een vrolijk nummer uh, er tegenaan gooien. Freak Like Me van Dina Howard uit de jaren 90. In de Howard was dat uh, kwart over twaalf uh, bij Zieven van voor Muziek Boulevard. Uh, vanmorgen uh, klepperde de mailbox uh, op mijn MySpace-account uh, die ik heb, en dat uh, doe ik uh, niet uh, voor mezelf hoor. Dat, uh, we hebben hier op donderdagavond uh, ook een programma tussen acht en tien. Daar is hij onder andere ook voor bedoeld. En die mailbox uh, die klepperde vanmorgen was iemand die heel graag vrienden wilde worden. Het is een uh, Franse producer. Ik heb nog niet alles uh, van zijn doopcel uh, kunnen lichten. Maar wat hij maakt, dat is toch wel heel erg bijzonder. Het is uh, iets wat het tussenhoudt van een ambient trip-hop en hip-hop. De man heet Dr. Flake. Het is een Franse producer. En uh, dit, ja, ik krijg het zowat met mijn strot niet uit. Sears for Whites. Maar mijn Frans is niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Oordeel zelf. is een iets wat, wat speciaal nummer. Ik had zelfs nog een wat andere instrumentaal nummer. Maar we hebben hier niet de flashplayer erop zitten op de computer. Dat betekent dus dat ik niks van het MySpace af kan halen. Misschien een puntje voor onze vrienden van de technische dienst om ook eventjes die flashplayer hier op de computer te kunnen installeren. Zodat het wat makkelijker wordt om ook het muziek van het, web, het wereldwijde web af te plukken. Dit was Dr. Flake overigens. De man uh, die in Frankrijk een producer is. En de muziek houdt het uh, midden tussen trip hop. Ja, dat is een uh, soort uh, van uh, hip hop. En ambient, daar uh, is hij toch wel een beetje duidelijk in uh, gespecialiseerd. En dit was uh, een. Uh, ja, Les froid heette dat, uh, geloof ik. Dit uh, stuk dat heeft ook iets met koud te maken. Nou, uh, kan haast ook niet beter. 2009 zit erop, 2010, uh, daar beginnen we mee En wie heeft uh, alles uh, kunnen volgen als je op zondagmiddag tussen, uh, tussen, wat zeg ik, tussen 10 en 6 op 27 december Heb je al die hits uh, kunnen horen van 2009 in Eurohit 2009 En George Van Dam is nu al bezig met Eurohit 2010 Kan hij nu al vertellen hoor, dus uh, moet hij elke week moet daar, uh, moet daar wel wat voor doen en dat uh, zullen we dan wel weer aan het eind van het jaar uh, weer opnieuw gaan uitzenden. Maar hits uh, zijn altijd leuk om even terug te horen. Dit was ook een hit uit 2009. Maar ze werden doch, uh, het werd een beetje bewerkt door een aantal hiphoppers. En de tante is in ieder geval uit België, Eva de Rolveren. Want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar Yeah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 Wat ik zei tegen Harden dus. sla. Lekker dingen. Want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch dan. Hey, is wat ik zei tegen Harden dus. sla. Fantastisch toch ...van uh, de Zandpoortse band, eigenlijk de zandpoortse Sparendamse band Liberty... Uh, ...speelde in de voorronde van de Rob Haktaalwoord uh, in november. En ze kwamen helaas niet ver. Dat vond, vond ik overigens wel uh, wat, uh, wat jammer. Uh, de band overigens is uitgenodigd uh, om hier op donderdagavond 11 februari een uurtje uh, te komen spelen. Tenminste, vier nummers gaan ze spelen. Waarschijnlijk zal ook dit nummer er wel zeker in gaan zitten. Um, ze hebben toegezegd in het programma Alternative FM dus tussen 8 en 9 op donderdag 11 februari. Dus schrijf het maar op in je agenda, dan kun je het ook niet meer vergeten. Deze band dus uh, gewoon hier uh, te horen bij CFM Zandvoort. Zo, dat hebben we dan even keurig netjes gezegd. Het is uh, bijna half 1, dan is het uh, hoog tijd voor... CFM Zandvoort... Ja, het weer, want uh, nou ja, als je naar buiten kijkt, dan zie je al dat het, uh, het een en ander aan de hand is. Maar, zoals uh, gebruikelijk uh, onze weergoeroe Lex van der Hoorn, het uh, is allemaal weer geheel uh, na te lezen op uh, meteopagina.nl. Uh, Belooft hij voor uh, vandaag het volgende? Veel bewolking met af en toe wat sneeuw. Nou ja, wat je wilt beloven. Vrij krachtige noordoostenwind en de maximumtemperatuur temperatuur die zit rond het vriespunt. Dus... Vrienden, badzout meenemen om je straatje een beetje schoon te krijgen. Dat is uh, wat, uh, wat je zou moeten doen. Want ja, uh, je bent niet alleen op de wereld. Maandag, dan uh, ziet het er als volgt uit. Uh, wijkt niet veel af hoor, uh, met het uh, weer van vandaag. Veel bewolking met kans op wat sneeuw. En dan staat er een matige oostelijke wind. En de temperatuur die is iets boven nul. Dus dan uh, gaat er misschien wel een beetje wat van die uh, witte bende weg... Want er zijn er ook uh, mensen die dit uh, gewoon absoluut haten. Waarvan ik er een van ben. Dus de, ja, het is wel uh, prettig als dat eens een keer eventjes opkrasten. Uh, die uh, die snel. De normale temperatuur is zo 5 graden en de zeewatertemperatuur is nu 3,5 graden. Er waren van die idioten die gisteren nog een, een duik wilden nemen. Nou ja, wat je maar wil, ik vind het prima. Maar de omstandigheden waren gisteren toch nou niet echt dat je zegt van... Goh, ga even lekker gezellig een duik nemen in het uh, Noordzeewater. Dat uh, was een beetje het weer. Straks gaan we even kijken wat er hier allemaal zo al te blijven is in uh, Zandvoort. Uh, dat doen we in het uh, volgende uur. En we hebben natuurlijk ook nog het een en ander klaarstaan. Want uh, ja, we kunnen wel heel erg uh, actuele muziek uh, draaien van uh, nou, 2009 en uh, 2010. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, een grijs verleden. En een wat voor een verleden. Dit komt uit Den Haag en omstreken. En was behoorlijk populair in de jaren 70. Uh, ze heette ook Earth and Fire. En ze hebben het over herinneringen. bestaat al uh, dik tien jaar inmiddels uh, Brown Feather Sparrow uh, deelnemers aan uh, de grote prijs van Nederland het afgelopen jaar uh, in uh, Paradiso bij de singer-songwriter-competitie Ik moet er wel bij zeggen dat uh, het een uitver-, ja, uitverkocht het was uh, gewoon vol in, uh, in die zaal de winst ging naar Eefje. Die uh, wist het uh, te, te winnen. En uh, deze brown Feather Sparrow die kwamen toch op een verdienstelijke tweede plek uit. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Bent is uh, geformeerd uh, rondom Lydia van Maurik Wever. Uh, ze is uh, ja, min of meer beïnvloed door Ida over de Rhine. Rosie... Dat zijn, uh, zijn zo'n beetje Rosie Thomas, moet ik zeggen, en de Sundays. En de muziek hier, die wordt zo'n beetje omschreven als poëtische pop. In 2001 is er een demo opgenomen. En uh, daar kreeg de band toch al hele goede kritieken op. En ook nog uh, heel veel airplay. Kortom, ze werden uh, behoorlijk uh, gedraaid. In 2003, uh, Brown Feather Sparrow uh, was uh, min of meer uh, onder contract bij Volkoren. En uh, de debuutsingle was White Awakenings Everything. En die is uh, opgenomen ja, in, een, uh, in een muziekproductie van, uh, van René de Vries. En die kennen we van A Belladier. En A Belladier is ooit eens een keer ook hier bij ZFM uh, Zandvoort aan bod geweest... in het programma van Martijn van Bavelgem en Wilco Toebak. Toen heette het programma nog breed... En uh, daar kennen wij uh, dus René de Vries uh, van. Ja, inderdaad. Hij dus. En nu uh, zijn ze dus, uh, min of meer, tenminste Lydia van Maurik-Wever en haar band dan Brown de Sparrow, uh, zijn uh, nu bezig met het een en ander. En dat een en ander, dat kun je dus zondag, wat zeg ik, donderdag 21 januari ook weer hier bij CFM horen. Tussen 8 en 10. dus dan gaan we uh, Lydia uh, eventjes bellen en ook vragen hoe dat, uh, hoe dat nou zit met uh, Brown Feather Sparrow. Er staan nog meer uh, stukken als je op uh, de MySpace uh, account uh, gaat kijken. Daar staat heel wat meer op dan uh, ook uh, dit nummer wat uh, ik net gedraaid heb. She Writes Her Name. Dat is even in het kort over de band Brown Feather Sparrows. komen geloof ik ergens uit het uh, Westland uh, als ik het wel heb, maar... Daar wil ik even vanaf zijn. Goed, uh, we gaan uh, eventjes uh, wat anders doen. Uh, dan gaan we weer ook eens even lekker verder terug in de tijd. Ik weet zeker dat ik hier iemand in, uh, in deze, in deze cfm Burelen een plezier mee ga doen. Omdat hij zelf ook uh, ooit bij een concert is uh, geweest van deze man. Het is een man die zich nogal erg stoort aan het uh, rookverbod. Uh, dat is uitgevaardigd in heel Europa. Behalve in Berlijn. Daar mag je nog in de kroeg roken. Dus wat deed hij? Hij is verhuisd naar Berlijn. En hij heeft dat ook als reden opgevoerd. Dat hij daar gewoon nog wel een sigaretje mag opsteken. En dat sigaretje dat doet hij dan uh, met, een, uh, met papier en pen erbij. Want het is eigenlijk ook een singer-songwriter. Dit vind ik toch al, altijd nog een van zijn meestelijke hits die hij ooit heeft gemaakt. Joe Jackson en Real Man.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 Body's really sure, and so it goes. goes. say Uh, aan het eind van het jaar kwam je weer uh, terug. Deze single van Coldplay uit 2003 met uh, Clocks Hoe kan dat ook anders? Als je aan het eind van het jaar zit, uh, dan ga je altijd even nadenken over wat je allemaal het afgelopen jaar gedaan hebt. Terwijl er nu een fris nieuw jaar voor je uit te lichten. Tenminste, hij is al tien dagen oud. En we kunnen onze lol niet op. Hé, toch? Uh, dat uh, zou zo'n beetje de strekking van het hele verhaal van Coldplay kunnen zijn. Daarvoor uh, hadden we dus uh, een... Uh, een hele mooie song van Joe Jackson uit 1982 met Real Man. Ik zei al, de man is verhuisd omdat hij een absolute grafhekkel heeft aan het niet roken in de kroeg. Dat mag niet volgens de regeltjes in de Europese Unie. En daar heeft Joe Jackson echt een broertje dood aan. En dat is de reden waarom hij verhuisd is naar Berlijn. Maar natuurlijk hebben we de laatste tijd niet zo gek veel meer van hem vernomen. Uh, on, ja, een jaar of twee terug heeft hij toch al wat enkele optredens uh, gedaan in Nederland. Ik geloof zelfs nog vorig jaar nog. Uh, in ieder geval, dat uh, gaat gewoon uh, vrolijk verder. Wie gestopt zijn met optreden. Uh, 2009 was toch wel het jaar van het afscheid van deze band. Daar hebben ze ook nog een hele mooie song over gemaakt. 99 begonnen en in 2009 was het uh, mooi geweest voor Crash Up en Sweet Goodbyes. changing you don't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 ...met Sweet Goodbyes. Ze hebben ooit ook nog eens op Bevrijdingspop gestaan... ...waar we 5 mei dus weer een nieuwe aflevering van gaan krijgen in de Hout. En daarover gesproken, de winnaars bijvoorbeeld van de Rob agdao ...die nu plaatsvinden in het Patronaat. We hebben er al twee gehad en aanstaande vrijdag is er de derde voorronde alweer. Winnaar van die uh, uiteindelijke wedstrijd. die mag dan op het hoofdpodium. Uh, zeg maar. Een, uh, ja, een optreden gaan verzorgen. En dat is heel indrukwekkend. Eerder uh, overkwam het Embankment. Uh, en onder andere. en nog een aantal. John Doe's Revenge bijvoorbeeld. die overkwam dat allemaal. Uh, om eens een keer op dat hoofdpodium te mogen staan. Dus. Uh, ja, dan zit je in een goed gezelschap. Zeker ook uh, Cressup. die heeft uh, een keer dacht ik ook het concert af mogen sluiten. Maar dan praat ik al zeker over een jaar of uh, negen terug. In het jaar 2000 of 2001. Daar wil ik helemaal vanaf zijn. Maar daar ergens, uh, toen uh, hebben ze een keer een optreden gedaan. En het schijnt ook dat Jacqueline Govaars uh, zich een beetje ophoudt ook in Haarlem. Dus, dus ja, uh, het zegt ook uh, genoeg. Uh, Jacqueline Govaars is uh, ja, de dame... Die Cressup uh, min of meer het spoolwerk uh, gaf. Natuurlijk had ze het niet alleen. Of kon ze het ook niet alleen. En had ze die band ook uh, nodig. Maar het uh, was na tien jaar toch wel een beetje genoeg geweest. Voor Cressup. Uh, dan uh, de, een nummer wat uh, tot aan één uur te horen is is alles eerder uitgebracht door John Evangelus. En later deed Quincy Jones het ook nog eens een keer. Maar toen had hij Donna Summer bij zich. En in het achtergrondkoord, dat is heel leuk, dat is... Uh, ja, daar zitten bijvoorbeeld niet de misselijkste namen in. Namelijk Brando Russell. Dat zegt niet zoveel. Maar Michael Jackson, James Ingram, Dion Warwick, Kenny Loggins, Lionel Richie en Stevie Wonder zijn dus ook te horen op, dit, uh, ja, op de cover zeg maar, van John Evangelus' State of Independence. Dit is dan de uitvoering van Donna Summer uit 1982.